De dood van Ellen heeft een aantal vragen opgeroepen. Indringende vragen. Het behoort tot onze taak om op die vragen de juiste antwoorden te vinden. U zou ons daarbij van dienst kunnen zijn. Ze had een poosje zitten huilen. De bril lag op haar schoot. Grote tranen rolden nog over haar wangen. De kok nam een schone zakdoek uit zijn zak en veegde de tranen weg. Zonder die grote eigenwijze bril zag ze er anders uit. Zachter, liever, niet zo alwetend... Wat is er gebeurd? De kok zuchtte. We hebben haar lichaam vannacht uit het water van een gracht opgehaald. Is... is ze erin gesprongen? De kok antwoordde niet. Hij ging tegenover haar in een rotans stoeltje zitten en bood haar een sigaret aan. Ze accepteerde gretig met trillende vingers. Waren jullie goede vriendinnen? Hij boog iets voorover en gaf haar een vuurtje. Ik bedoel, was ze nogal openhartig? Ze inhaleerde diep en liet daarna de rook langzaam uit haar longen ontsnappen. De manier waarop ze het deed, getuigde van routine. Het had iets geraffineerds en paste eigenlijk niet bij het overige beeld dat zij toonde. De kok vroeg zich af of haar tranen echt waren geweest, of ze werkelijk verdriet had. Praatte ze nogal vrij uit? —Och ja, zei ze wat terughoudend, het ging wel. —Dus niet, stelde hij vast. Ze maakte een ongeduldige beweging. Nou ja, antwoordde ze kribbig, zulke goede vriendinnen waren we nu ook weer niet. Ze zal me beslist niet alles verteld hebben. Welke vrouw doet dat? De kok grijnsde om de vraag. Hij had daar zo zijn eigen gedachten over. Maar die openbaarde hij haar niet. Ze was verloofd? Niet meer, het was uit. Ze droeg nog wel haar verlovingsring. Maar dat was camouflage. Ik wist dat ze haar verloving had uitgemaakt. Wanneer? O, oh, vrij kort nadat ze bij ons op kantoor was komen werken, na de vakantie. Ik meen, op 1 september is ze begonnen. Ongeveer een maand of twee daarna verbrak ze de verloving. Een bijzondere reden. Ze trok haar schouders op. Niet dat ik weet. De kok leunde achterover. Ze droeg dus nog wel haar verlovingsring. Ze knikte. Ze heeft hem nooit afgedaan. Ze had hem ook gisteren nog om. Ze zei altijd dat de ring haar beschermde tegen de toenadering van al te opdringerige vereerders. Ze glimlachte zwakjes. Ellen was wat mannen een aantrekkelijk type noemen. Heb je haar verloofde wel eens ontmoet? Ze schudde haar hoofd. Nee, ik heb hem nog nooit ontmoet. Ik heb hem wel eens gezien. Hij stond toen na kantoortijd buiten op haar te wachten. Hij was militair, een grote, flinke, blonde jongen, zoon van een grossier uit Beeldhoven. Ze kwam uit Beeldhoven, weet u. Haar ouders hebben daar een supermarkt. Voordat Ellen bij ons op kantoor kwam, stond ze bij haar ouders in de zaak. Waarom kwam ze naar Amsterdam? Ze schonk hem een brange glimlach. Ach, ze wilde eens wat anders. De kok knikte peinzend. Hij dacht over het antwoord na. Het klonk wat cynisch, vond hij. Hoe kwam ze bij jullie op kantoor terecht, vroeg hij verder. Heeft ze normaal gesolliciteerd? Voor het eerst bemerkte hij bij haar een oprechte reactie. Een niet-bestudeerde korte aarzeling in haar antwoord, dat... Dat weet ik niet, zei ze, dat weet ik echt niet. Daar is nooit over gesproken. De kok wist dat ze loog. Was ze een goede kracht? Haar lippen krulden zich tot een glimlach. Ach nee, zei ze met een zweem van medelijden in haar stem. Ella kon haar werk eigenlijk helemaal niet aan. Ik heb haar dikwijls moeten bijspringen. Ze had geen enkele kantoorervaring. Toch werd ze gehandhaafd. Opnieuw die kleine aanzeling. Ja, haar onbekwaamheid moest toch opvallen? Ja... Hij keek haar strak aan. Nou, en? Ze ontweek zijn blik. De kok streek met zijn hand langs zijn gezicht. De reacties van Femi van Wijngaarde bevielen hem niet. Het was alsof hij tegen een muur botste, een veste waar hij niet kon binnendringen. Ze verborg haar ware gezicht en toonde hem een masker. Ze leek voortdurend op haar hoede, bang dat ze zich versprak, bang dat ze iets zou zeggen dat ze niet wilde zeggen, alsof ze een geheim angstvallig verborg. De kok zuchtte. Had ze buiten haar verloofde nog relaties met andere mannen? Dat weet ik niet, antwoordde ze stug. Het ging me trouwens niet aan. Kom, kom, zei de kok, ze was toch uw vriendin? Ontving ze wel eens mannen op haar kamer? Nee, dat mag niet van de kamerverhuurster. Bleef ze wel eens een nachtje weg? Ze verschoof onrustig in haar stoel, frommelde met haar vingers aan haar rok, maar antwoordde niet. "Juffrouw van Wijngaarden drong de kok vriendelijk aan. Ik heb u wat gevraagd. Ze knikte traag. Ik heb u gehoord, zei ze kalm. En? Ze ze kwam wel eens een nacht niet thuis. Waar was ze dan? Ze haalde zuchtend haar schouders op. Dat weet ik niet. Ik heb wel eens zachtjes geïnformeerd, u weet wel, vrouwelijke nieuwsgierigheid. En? Ze ontweek altijd mijn vragen en lachte wat geheimzinnig. Ik ben er nooit achter gekomen. Maar u heeft wel een vermoeden. Ze haalde van tussen haar rok een minuscuul zakdoekje en begon zorgvuldig haar brillenglazen op te poetsen. Ze gebruikte het kennelijk als een rustpauze om haar antwoord te overwegen. —Nee, ik... Eh, ik heb geen vermoeden. De kok beluisterde de intonatie. Er was een lichte trilling in haar stem, die hem waarschuwde. Hij wist nog niet precies waarvoor. —Geen vermoeden, herhaalde hij. —Nee, nee. Met een hand onder zijn kin keek hij haar een tijdje onafgebroken aan. Je hebt een vermoeden, dacht hij. Natuurlijk heb je een vermoeden. Wanneer ze weg was, wanneer je haar niet in dit kamertje vond, wanneer s'morgens haar bed niet was beslapen, dan wist jij bij wie ze de nacht had doorgebracht. Hij kneep zijn ogen half dicht. Waarom, dacht hij, waarom noem je zijn naam niet? Hij kwam langzaam uit zijn stoel overeind. Bij wie werkt u? Bij de firma Dolmen en Van Vliet aan de Keizersgracht. Ik werk daar al vijf jaar. Hij schuifelde wat traag door het kamertje. Schuin achter haar bleef hij staan en lette op haar reacties. Wist u, zei hij, ze draaide haar gezicht met een ruk naar hem toe. In haar ogen las hij verbijstering. Zwanger? Ja, juffrouw van Weengaarde, Ellen was zwanger. Ze bracht haar hand voor haar ogen en begon opnieuw te huilen. Zachtjes, zonder snikken. De kok liet haar even begaan. U wist het dus niet? Ze schudde langzaam haar hoofd. Nee, ik wist het niet, het arme kind, ze was wel steeds niet lekker de laatste tijd, ik dacht wel eens, wat zie je er slecht uit, maar ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, ik heb er niet bij doorgedacht, zwanger. Ze keken met betraande ogen aan. Van wie? De kok fronste zijn wenkbrauwen. Weet u dat niet? Weet u dat werkelijk niet? De wedervraag overviel haar. Haar ogen vernauwden zich, ineens was ze weer op haar hoede. Hoe kan ik dat weten? antwoordde ze fel. Waar heeft ze mij niet bijgeroepen? De kok grijnste. Nee, zucht hij, dat is inderdaad niet de gewoonte, maar ik dacht zo dat u mij zou kunnen helpen. U was tenslotte haar vriendin. Ze scheen hem niet te horen, ze staarde recht voor zich uit, de lippen samengeperst tot een strakke lijn. —Schofte, riep ze plotseling, schofte. Ze hebben haar natuurlijk in de steek gelaten, dat is het. Het arme kind heeft niet meer geweten wat ze moest doen. Ze hebben haar laten zitten, zoals altijd. Ze... De kok onderbrak haar. —Vertel me iets over gisteren, zei hij. Was ze op kantoor? Ze vichte met de mouw van haar trui over haar gezicht en knikte. —Tot één uur. We hebben gisteren allemaal tot één uur gewerkt. In verband met de kerst mochten we om één uur al naar huis. —Juist. En bent u samen met haar weggegaan? Nee, ze moest eerst naar het station. Ze ging vast een treinkaartje halen. Ze verwachtte dat het erg druk zou worden met de treinen, daarom. Ze zou namelijk met de kerstdagen naar haar ouders in Beeldhoven gaan. Is ze van het station weer naar huis gekomen? Ja, ze heeft haar koffer gepakt. Hoe laat ging ze weg? Om een uur of zes. Met haar koffertje. Ja. Zou ze direct naar het station gaan? Nee, ze had nog een afspraak. Een afspraak? Ja. Ja. Met wie? Ja, dat weet ik niet precies. Ze zei dat ze nog een afspraak had. Ik dacht met haar verloofde. En de verloving was uit. Ja, maar ze onderhield nog regelmatig contact met hem. Hij belde haar vaak op, gistermorgen ook nog. Ziet u, ik zit op kantoor, pal tegenover haar, en onwillekeurig luister je mee. Ze maakte dus een afspraak voor s'avonds. Ze knikte. Dat heb ik tenminste uit het gesprek begrepen. Waarom? Ik bedoel, waarom die afspraak? Hij wilde, geloof ik, nog eens met haar praten. Hoe verliep het gesprek? Oh, heel vriendelijk. Ze lachte zelfs een paar keer. Vermoedelijk om de een of andere opmerking die hij maakte. Ik kon natuurlijk niet horen wat hij zei. De kok liep naar het raam en keek naar de sombere huizen aan de overkant van de straat. Zijn hersenen werkten op volle toeren, maar hij kon geen lijn vinden. Er was geen enkel aanknopingspunt. Het was allemaal nog zo duister, zo onbegrijpelijk. Hij draaide zich langzaam om en keek naar Femmy van Wijngaarde, de vriendin van Ellen. Ze had haar bril weer opgezet, de tranen waren verdwenen, bij haar linker wenkbrauw zat een zwarte veeg, van toen ze met de mouw van haar trui langs haar make-up had gebreven. Verder kon men niet meer aan haar zien, dat ze had gehuild. Ze had zich weer volkomen in bedwang. Ze zat daar rustig, de handen in haar schoot. De kok keek naar haar kleding, de hooggesloten trui, de stijve rok... De zwarte kousen en de lage stevige schoenen. Sober, degelijk, eigenlijk te degelijk voor een nog zo jonge vrouw. Een vreemd type vond hij, moeilijk te peilen. Hij begreep haar niet helemaal. Het leek hem toe dat ze iets achterhield, iets verborg. Maar wat? Hield het verband met Ellen, of was er nog iets anders? U bent nog niet getrouwd, vroeg hij aarzelend Nee, ik ben ongehuwd. Geen uh, vrienden? In een kort velgebaar gebaar wierf ze het hoofd in de nek en snoof. Haar lange haren zwiepte naar achteren. Mannen, zei ze minachtend, mannen zijn niets nutten, ijdele opgeblazen niets nutten. Mannen genoeg, als je ze hun pleziertjes mag gunt. Maar vraag niet verder, ze grijnsde breed, dan zijn ze niet thuis. De kok geef haar enige tijd onderzoekend aan. Haar felle reactie had hem niet verrast. Hij had het min of meer verwacht. Hoe oud is uw kind nu? vroeg hij meelevend. Zijn vraag leek een schot in de ruimte, maar was in feite een logisch gevolg van haar reactie. Hij zag een lichte zenuwtrek bij haar mond en wist dat zijn vermoeden juist was. Hansje, zei ze, Hansje is nu twee jaar. Ze frommelde met haar vingers aan haar trui. Ik ben een ongehuwde moeder. Ziet u, ze hebben mij ook laten zitten. Daarom begrijp ik zo goed hoe Ellen zich moet hebben gevoeld. Mannen zijn schofte, geloof me, alle mannen zijn schofte. De kok krapte zich eens achter in de nek. Het was niet voor het eerst dat hij een minder vlijende analyse van zijn seksgenoten te horen kreeg. Hij had genoeg vrouwen ontmoet die een wrok tegen de mannen koesterden, en vaak met reden. Ik heb Ellen nog zo gewaarschuwd, ging ze verder. Ik heb haar verteld wat er met mij was gebeurd. Ik heb haar gezegd voorzichtig te zijn. Ze haalde achterloos haar schouders op, maar och, ze luisterde toch niet. De kok schonk haar een wrange glimlach. —Hebt u destijds geluisterd? vroeg hij zacht. We luisteren niet graag als we jong zijn. Hij liet zich weer in de stoel tegenover haar zakken. Waar is Hansje nu? Ze zuchtte. Bij mijn ouders in horen. ik kan hem hier niet bij me hebben. Het is te klein, bovendien ik moet werken. Er viel een lange stilte. De kok keek naar Fledder, die zijn onderzoek in het kamertje had beëindigd, en rustig leunend tegen de muur stond te wachten. Femmy staarde nadenkend voor zich uit. Arme Ellen zuchtte ze. Ze verheugde zich toch zo op de kerst. Ze vertelde me wat ze allemaal ging doen in Beeldhoven. Ze zou met haar jongere broertjes gaan wandelen. Ze zou bezoek gaan bij een oude tante, bij wie ze als kind veel kwam. Ze zou... Plotseling hield ze op. Haar gezicht kreeg een pijnzende uitdrukking. Het was alsof ze ineens een gedachte had, een verschrikkelijke gedachte die langzaam vorm kreeg. Ze keek verward op. Ellen, zei ze onthutst, Ellen zag er helemaal niet naar uit, ik bedoel, het leek er niet op, ze, ze was helemaal niet van plan om zelfmoord te plegen. De kok zuchtte. Wie, zei hij zacht, wie sprak er over zelfmoord? Ze slikte. Ik, zie, ik dacht dat... Haar ogen werden groot en angstig. Was het dan geen... De kok schudde zijn hoofd. Ellen werd vermoord.